In België is ongeveer een uur geleden een algemene staking begonnen. Tot morgenavond liggen veel publieke diensten stil. Het is een protest tegen alle saneringsmaatregelen van de regering. Die volgens de vakbonden met name werknemers hard treffen. Vooral de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen ligt gevoelig. Er rijden geen bussen en treinen en op de weg zijn blokkades te verwachten.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 Uitgeprocedeerde asielzoekers worden vanwege de kou tijdelijk niet op straat gezet. Maar asielzoekers die al op straat gezet zijn, kunnen niet terug naar de opvang, zegt een woordvoerder van het ministerie. De Chinese Ying Yu is in Calgary wereldkampioen sprint geworden. Yu had na de afsluitende duizend meter net genoeg voorsprong op Christine Nesbit uit Canada. Margot Boer en Annette Gerritsen eindigden als vierde en vijfde.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 Vijf zusters en twee broers. En er was nog één zuster, die, maar die was overleden toen ze tien was. Dus het was eigenlijk een gezin van negen kinderen. En uh, nadat zij was overleden zijn er uiteindelijk acht overgebleven. Nou, dat is best een groot gezin, ja. En waar zit jij ergens in de kinderrij? Ben je de jongste, de oudste, de ik, middelste? Ik ben de ene jongste. De ene jongste ben je? Want er zijn hier heel veel verstegens hè, in Zandvoort. Ik kom ze regelmatig hier en daar tegen. En de ene op de eind kwart en de andere op dansen. En de andere weer... Uh...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 uh, Hageveld uitgezocht als vervolgstudie, het was een, uh, een voormalig seminarie, maar het was opengesteld voor, uh, voor, voor een atheneum, dat het atheneum werd. En toen kwamen er ook meisjes op, en toen dat hele seminarieopleiding uh, was eigenlijk al verdwenen toen, toen ik daar aanbelandde. En um, mijn, mijn ouders hebben in het kerkkoor jarenlang gezongen. Uh,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 Ik had wel vrije tijd, maar die, die bracht ik eigenlijk grotendeels door in de, in de kroeg. Ja, ik got... in een café werken, Ja, dat, dat is de, op een gegeven moment uh, ben ik uh, in een café gaan werken, want ik had uh, te weinig studiebeurs voor, uh, om, om in mijn levensonderhoud ja, te gaan. Ja, dus toen moest ik bijverdienen en toen uiteindelijk ben ik in een uh, café gaan werken in Amsterdam. Maar in, de, in mijn vrije tijd zat ik ja, veel in de kroeg. Ja, ja.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 The hit the door, Carvota, I'm laying in. Wahani tote him, Le Masmero. The hit the door, Carvota, I'm laying in. Wahani tote him, Le Masmero. Lo, you start, No, Isa go, go, go, go, ve'lo go, go, go, go, go, go, go, go, go, il go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, il go, go, go, Arvata, I am late in Wahani Tote hamleitim, The hit Lo, you doy Lo, you sir, go doy hair. Fellow you may do,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 nou, dat, er, dat voelde ja. ik zo, oh, van, ja. van als je hem sprak, van ja, uh, de Heer, ik heb de Heer aangenomen. Ik heb Jezus leren kennen. Ik was, uh, in, uh, in, uh, ja, ik leefde een leven zonder God en ik ben echt tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. Ik, ik ben, weet je wel, ik, uh, ja, ik heb God leren kennen of ik heb de Heer ja. leren kennen. Ja. Dus dat was echt heel bijzonder. Ja, dat zit ook. Ik ja. ben je terug, ter Ja, en... Uh,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 Fijn en nou, alle Zandvoorters die ik ken en niet ken, God zegent jullie. En God houdt van Zandvoort. En ja, zijn liefde is, is wonderlijk. Zijn liefde is wonderlijk. We komen aan het eind van het programma, het laatste uur. Waarin ex zandvoorters dus vertellen over hun ontmoeting met God. Dit programma is te beluisteren op zondag en maandagavond om 11 uur. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u ons mailen of bellen. Ons e-mailadres is info@gebetsrandvoort.nl en ons telefoonnummer is 06 4023 6673. Ons oude uitzendingen kunt u beluisteren via onze website www.gebedsandvoort.nl. Ik herhaal www.gebedsandvoort.nl. Maandag 6 en maandag 20 februari hebben we weer in de middag een healing service.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 Tot slot wensen wij als huis van voor uw Godzegen en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.